Mark Visser met het NOS Journaal. In Nederland is om twaalf uur een minuut stilte in acht genomen... voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs. Ook in andere EU-landen zijn de aanslagen herdacht. Op alle publieke radio- en tv-zenders was het om het middaguur stil. Ook hebben treinen en bussen stilgestaan. Op een aantal plaatsen waren speciale bijeenkomsten georganiseerd. Zo was er in Rotterdam een herdenkingsbijeenkomst in de Salaam moskee En in Haaksbergen was er een herdenking georganiseerd... door de Synagoge Moskee en Kerken. Op alle Nederlandse overheidsgebouwen hangen de vlaggen vandaag half stok. De Belgische politie is weer bezig met een grote actie in Molenbeek bij Brussel. Er zijn veel agenten op de benen en er zou zijn geschoten. In Molenbeek woonde zeker één van de terroristen die vrijdag aanslagen pleegde in Parijs. Mogelijk kwamen ook andere betrokkenen daar vandaan. Zwaar bewapende en gemaskerde politieagenten voegen de bewoners van een huis om de gordijnen te openen. Belgische media melden dat er iemand is gearresteerd, maar justitie heeft dat nog niet bevestigd. Het aantal vrouwen in topfuncties blijft ver weg van het streven van het kabinet. Op dit moment is het aandeel vrouwen in topfuncties 1 op 10, terwijl het kabinet streeft naar 1 op de 3. Vanaf 1 januari geldt er een wettelijk streefcijfer van minimaal 30 procent vrouwen in de raad van bestuur en de raad van commissarissen van grote bedrijven. Minister Bussemaker noemt de cijfers betreurenswaardig.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 Drie minuten, vier minuten overheen natuurlijk een, een conferentie bij, bij uh, Zandvoort Luns. Omdat het nou toch weer een, ja, een beetje een aangepast programma is, heb ik ook een bijzonder, uh, bijzonder uh, conferentie gevonden. Het is eigenlijk niet echt een conferentie, het is meer een voordracht. Ken jij Godfried Bomans nog, Dolly? Ja, natuurlijk ken ik die nog. Ja. Nou, een neef van mij, die ja. had een paar oude LP's thuis. Ja. vanuit een, een erfenis. Ja. Een, een hele oude platenkoffer. Er kwamen LP's uit van alles op één kaart. Ik weet niet ja. of je dat nog kent. Met, met, met, met uh, Joop Doder en, en Connie Stewart en. Uh, Ko ja, van Dijk. Ja, ja, en waar is mijn ja. Joker mee voor haar ochtendkus? Ah, die dat, dat soort... Ja, ja, ja, ja. Die plaat is nergens meer te vinden of te krijgen. En ik heb hem, dus het is best wel ja, ja. een collect, collectors item. Ja. Maar er zijn ook een aantal uh, uh, conferenties van Bommans. En dit, dit gaat over Sinterklaas. Dus ja, beter kan je het niet hebben. Ja, leuk. Als Sint-Nicolaas op zijn paard door de stad rijdt... en het paard staat op hol zodat de snelheid hoger wordt dan 50 km per uur... moet Sint-Nicolaas dan bekeurd worden. Uh, dit uh, vraagstuk is wetenschappelijk alleen te beantwoorden. Allereerst moeten we in het oog houden... dat uh, wanneer een bischop op hol staat, nee. dan uh, kan hij niet bekeurd worden. Hij valt onder het kerkelijk recht. Nee. dat te zeggen, alleen dus als hij in functie is, komt natuurlijk voor dat Sinterklaas in mei of in augustus doet. de bussen, is incognito op een paard rijdt en dan de bochten te snel neemt, dan wordt hij dus gewoon bekeurd, dan is hij tegen de gemeentelijke verordeningen, maar is hij in functie, rijdt hij dus op 5 december, Amshalve te snel, dan resorteert hij onder het vaticaan, Nu reist de vraag: slaat een bischop wel eens op hol? Uw kennis van de kerkelijke geschiedenis zal misschien niet zo groot zijn dat u die kunt beantwoorden. Ik wil dat dan graag voor u doen en ik antwoord erop: uh, ja zeker. Uh, uh, u lacht en dat is heel bedenkelijk. Wanneer nu een bischop op hol slaat, wat doet dan het Vaticaan? Uh, niets. GELACH de Klaas kreeg dan hoogstens een briefje van een kardinaal of het niet wat, kalmer kan. <lacht> maar er wordt geen werk van gemaakt, begrijpt u? Men uh, laat dat zitten. Het is bisschoppen onder mijn En, <lacht> en uh, dat gaat dan de doofpot in, begrijpt u wel? Uh, maar als Sinterklaas nu eens met 80 kilometer door de stad snelt... want uh, ik ga natuurlijk door, hè... Uh, dat vindt het Vaticaan ook niet erg. GELACH. Rome onderzoekt het geval, het komt in behandeling, men bekeekt dat... en men komt dan tot de conclusie dat de man een haast had. GELACH. En... Uh, het, nu het geval, Kijken ik wou nog even verder gaan, 120 kilometer. Ja, dat wordt natuurlijk bedenkelijk, hè. Dat is een spoedgeval. Nu, hè. Dat wordt dan ook onderzocht en dan blijkt meestal dat het geen echte Sinterklaas is. Kijken Kunnen de kopstukken mij vertellen op welke manier ik het beste met een slechte rapport thuis kon komen? Ik heb een oom, oom Fritz, die had zeven kinderen, allemaal jongens. En één nog stommer dan de ander. Er <lacht> is er maar eentje die heeft in al die jaren voldoende gehaald? Als de derde was dat. En zes min voor lichamelijke oefeningen. <lacht> oh, Frits wist niet wat hij zag, hè. Hij belde direct de gymnastiekleraar op om te vragen of er een vergissing in het spel was, <kluziek> en uh, dat was ook zo. <lacht> nu uh, was dat een hele strenge man, veel strenger dan uw vader. Hij had een ijzeren. Had hij met koperen weerhaakjes. Dan ging dat erop los. Het wordt nu stil in de zaal. Dat zijn de oude tijen natuurlijk. Maar de zomervakantie was net voldoende om van de ergste verwondingen. Ja, absoluut. Soms bleven die jongens tot kerstmis kreupel, weet je wel. Dan is het wel voorgekomen dat ze tot paas bleven henken. U ziet dat het u nog zo slecht niet gaat. Ik toch een oom Willem. Ja. Die, die had zulke stomme kinderen. Ja. dat hij het zelf in de gaten had. Die werkte altijd met gewone zweep, een grote circus -zweep. Ja. En Ook kasteelbehillig om stond die ochtends op de binnenplaats al te oefenen. Nee. Om de klap erin te krijgen. Ja. Zeg, mag ik u vragen, uw vader is natuurlijk ook op school geweest. Uh, zegt uw vader dat hij zelf zo'n goede rapporten had? Nou, daar zegt hij nooit wat over. Nee, Laat dat wel door schemeren. Dan moet u eens naar het hoofd van de school gaan waar hij leerling is geweest, of naar nou, de rector van het lyceum waar hij gewerkt heeft. En dan moet u dus de oude rapporten van uw vader opvragen. En als uh, hij dan iets te zeggen heeft, dan zegt uw vader, ik heb in een kast nog een oud rapport van u gevonden. Hebt u nergens meer last van. Ja, Godvriek Bommels, ik heb nog veel meer leuke verhalen van hem op LP's. we don't you love farce my fault i fear i thought that you'd want what i surprise, what a cliche, isn't it rich, isn't it queer, losing my time, Olivia Newton-John en na haar Greece periode natuurlijk een hele drukke periode voor haar geweest, kreeg ze borstkanker en, uh, dat, althans, dat heb ik zo begrepen. En, en uh, dat heeft ze allemaal overleefd. Ze is een uh, ja, heel traject natuurlijk doorgegaan met chemokuren en uh, alles wat niet meer zei. Uh, erg ziek geweest, Olivia Newton-John, maar heeft toch een prachtige stem. En dit is voor ze een heel bekende, natuurlijk, uh, Sand in the Clowns. Uh, we proberen te bellen, uh, Dolly, toch, uh, met Joop Van Ness. Maar ja, die, die niet. neemt niet op of die. Uh, het lukt even niet. Het lukt even niet. Nee, hij uh, viel uh, in gesprek. In gesprek, oh, dan, dan hebben we nog goede kans dat we hem straks uh, ja, toch kunnen bereiken. Dit vind ik zelf, luisteraars, het volgende nummer. Een van de mooiste liedjes uh, ooit gecomponeerd. Uh, het gaat over uh, dat de liefde je adem kan uh, doen stokken. You take my breath away. En dan heb ik het natuurlijk over Eva Cassidy. Sometimes it amazes me How strong the power of love can be Sometimes you just take my breath away You watch my love grow like a child you take betreft een kippenvelnummer, You Take My Breath Away... en dan heb ik het natuurlijk over Eva Cassidy, een zangeres... die uh, rond haar 37e jaar helaas is overleden aan uh, een melanoom, huidkanker... maar dan uh, de ergste soort, uh, wat ook zorgt dat, uh, ja, dat er uitzaaiingen kunnen gebeuren... en dat is bij haar ook, uh, ja, is helaas ook gebeurd... maar gelukkig heeft zij uh, de jaren uh, vlak voordat zij overleed... heeft ze nog een aantal albums uh, opgenomen... Die toen nog niet uit zijn gekomen. Maar na haar overlijden door de familie alsnog uh, zijn uitgebracht. En nu uh, hebben wij daar volop van kunnen genieten. You take my breath away. Dolly, je hebt nog geprobeerd om te bellen met Joop van Nes, Maar het is niet helemaal gelukt. Hè? Nee, het, uh, ik krijg hem niet te pakken. Nee, ik doe zullen, misschien wat met zijn telefoon aan de hand. Ik weet het niet. Zullen we een net uitzetten in het dorp? Een net. Een net, dat we hem vangen. <laughs> dat we hem vangen. Maar nee, ook ik heb, ik heb nou, als je uh... luistert, dat is toch wel de <laughs> bedoeling... dat uh, als wij een afspraak hebben, dat je die dan even nakomt, Joop. Kom op. Quart, ja. Kwart over één was de tijd dat wij jou zouden bellen. En, stel, je, stel je ruim op en uh, geef de gelegenheid om te bellen. Ik weet niet, misschien is er wel wat aan de hand, niet. Ja, dat het niet. kan natuurlijk allemaal. Ja, ja we, uh, gaan, we, gaan, we gaan het vragen. We gaan het vragen. Ja. Uh, dan gaan wij nog even genieten van... Uh, een dame die in Amerika uh, hoogscoort, dat is Diana Krol. Ik heb haar hier in Rotterdam in de Doelen gezien. Fenomenaal. Het geluid was helaas wat minder, maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Uh, uh, een nummer van... Uh, uh, hoe, heet die, hoe heet die groep nou ook weer? Die, die, dat, uh, nee, uh, dat is geen groep. Dat is een zanger natuurlijk. Ja. Daar heb ik het over uh, uh, de, de zanger uh, Den, Den, Den Hadley. Don Hadley. Van, oh. van uh, Desperado Ja Desperado Desperado. Ja. ja, dat is hier. hoor. Mooi. De uitvoering van uh, de, de Eagle Nummer Desperado dit keer uh, vertolkt door Diana Kroll. Desperado. Why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're hard I know that you got your reasons. These things that are not pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw.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 de bedoeling dat er een, een stukje muziek uh, via de pick-up zou komen nu, maar. Uh, wat zeg je, Dolly? Ik zeg: Dit is wel een heel rustig nummer. Ja. Ik <laughs> ga nou, nog even kijken wat ik fout ja, doe, hoor. Ja, ja, ja. Hey, je bent wel bezig met je stekkertjes nee, vandaag, dat zo. Oké, okay, ja, daar is die, daar is die, daar is die. Ja, duidelijk al uh, oud-viniel. We worden een kraakje in een krasje. Ja, geweldig. <laughs> maar uh, ja, wel leuk. Uh, Zo'n LP met allemaal uh, Sinterklaasliedjes. Want uh, nou, ik denk, uh, uh, hij is nou in Nederland. En uh, hij, is vast, hij is ook in Zandvoort aangekomen. Hoe laat vond dat allemaal plaats, Dolly, gisteren? Twaalf uur is hij gisteren aangekomen. Oké, okay, hoeveel, oh. hoeveel kilo? Uh, ik, nou, zo te zien, ik schat hem op een kilo of twee. Oh, okay. Ja. De, er waren een pieten. Ik ja. zag ze bij mijn huis voorbij komen. Helemaal in vrachtwagens. Allemaal pieten, pieten, pieten. Gisteravond stonden er ineens... Ik schrok me rot. We zaten rustig om een uur of half acht uh, <kijnt> in de kamer. En ineens <kijnt> een gebons op dat raam. Toen kwamen er twee pieten naar binnen, zeg. Jeetje, dus jij, ja. bent, uh, jij bent al overvallen door die klanten. Ik ben al overvallen. Tjonge. Ik schrok me helemaal ja. niet. Nou. <kijnt> Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Hey, ja, ja, een update van het regionale nieuws van uh, 16 november. Maar, maar, maar, ik, ik heb, ik heb zo'n leuk bericht en het heeft niks met de regio te maken. Maar ik vond het zo leuk, want we hebben het net over die... die, die, Pff, die eigenlijk is een keer een pieten. leuk bericht, hè? Ja, nee. Daar zit ik nou echt op te wachten, Dolly. Ja, ja, nou, ik, ik, ik kom hem brengen, dat leuke bericht, echt waar. Want we hebben het net over die pieten gehad. En, uh, maar j, j, j, we wisten vroeger niks van, van damespieten. Hè? Die bleven blijkbaar in Spanje of zo om die pepernoten te bakken. Toen alles nog eh, gestructureerd was. Dat mannen die deden geen keukenwerk. En vrouwen die deden niet het zware werk. Ja. Nu is dat allemaal hetzelfde. Ja. Dus nu komen ook de vrouwenpieten mee. En wat ja. is er nou gebeurd? Wat is er nou gebeurd? In Spakenburg bij... Bij, uh, Spakenburg, bij Bunschoten en zo. Die bij Bunsch op. Ja bij Bunsch. Daar heeft de burgemeester, ja. die heeft zaterdag toen die pieten aankwamen waren de twee pieten die waren zo verliefd en toen zijn die twee pieten getrouwd met elkaar in Spakenburg. Heeft de burgemeesters in het huwelijk? Uh, in het, hoe noem je dat? In het huwelijk? In de echt verbonden. In de echt verbonden, ja. ja. ja, ja, ja of zo heeft hij ze het. gewoon echt verbonden, dat ze gewoon gewond waren. Dat kan ook natuurlijk. Ja, dat kan. Ze had, een, ze had wel een witte jurk aan. Ja, het was een jurk. Het was geen verband. Nee, het is een jurk. Ik zie hier een foto voor. Ja, me. je ziet het verband niet. Nee, ik zie het verband echt niet. Nee, nee, nee. Okay. Nee. nee, twee verliefde Zwarte Pieten getrouwd met elkaar. Nou, en dat in zo'n religieus dorp, hè? Want uh, ik heb een keer ja. gespeeld in Spakenburg. Ja. Uh, uh, met een, met een uh, bruiloftmuzikant. Uh, ja. Uh, en wij kwamen daar en het was een grote vierkante zaal, zo'n ja. dorpshuis. Ja. En er zaten dus allemaal mensen, de helft in klederdracht en de andere helft gewoon ja, wel opgedost omdat het een bruiloft was. Ja. En die zaten dus in, in uh, carré, zeg maar, uh, bij de muur van, ja. die za van het ja. zaaltje. En wij zaten aan de kant te spelen. Ja. En de hele avond spelen we en, en, en uh, we kregen wel een applausje af en toe voor het, voor het repertoire. Okay, okay. Maar er werd gewoon helemaal niet, niet gedanst. gedanst. Helemaal oh. niet gedanst. Oh jee. En nou. wij dachten van ja, uh, falen wij nu. Hè? Uh, ja. uh, maar na afloop van de avond kwam de ceremoniummeester naar ons toe. Zegt, Geweldig mannen, wat hebben jullie dat prachtig gedaan. Nou. Oh, dus ze hebben wel genoten. Ja, ze hebben wel genoten. Maar, maar het was dus niet echt... te zien. Nee. nee, het was niet te merken. Volgens nou, mij waren is... ze niet ingeënt ook. Dus... Oh, nou ja, wees <laughs> maar blij dat ze niet zijn gaan dansen. Wie weet waar ze mee gestrooid hadden. Zo is dat. Eh? Ja. Hey, ik ben <laughs> heel erg nieuwsgierig wat je nog meer voor, nieuws voor ons hebt. Ja, nou ja, ik ga toch weer even herhalen wat er... Uh... <laughs> Gisteren is gebeurd, hè? het was natuurlijk verschrikkelijk slecht weer. En, en er was met een wind en een hoge golven. Dus ja, die, alle Zandvoorters waren toch even een beetje bang... ondanks dat Sinterklaas had gezegd dat hij echt zou komen gisteren. Maar we waren natuurlijk toch allemaal een beetje bang... dat het feest niet door zou gaan door dat slechte weer. En toch, en toch, ja hoor. Twaalf uur, daar kwam die boot weer aan. En wie stapte eraf? Sinterklaas. Ik vind het zo'n stoere man, hè, dat hij dat gewoon doet door die hoge golven. Ja, was er hier nou, en... ook zo, was er ook zo'n mist hier? Want het, het was, ja, met die mm. aankomst in Meppel was het gewoon. Die, ging ze wat de mist in, hè? Ja, nou, dat zou toch heel verschrikkelijk geweest zijn. Nee, ja. nee, nee. Ik denk dat ze dat expres hebben gedaan, zodat ze sommige namaakpieten niet hoefden te filmen. Oké. Okay. Ja. Maar goed, ja, hebben ze expres gedaan met van die machines, joh. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wij, wij hadden, ik denk trouwens dat wij de mooiste pieten van het land hadden gisteren. Wat dan? Waren, zo? Nou, er waren knappe pieten bij, joh. Oh ja, Piet, ja. Piet, Piet, Piet of Pieterinnen. Nou, dat, ik geloof dat ik ook een paar vrouwtjes pieten heb gezien, ja. Nee. Want dat vind ik toch wel grappig, hoor, dat die nu ook komen, hoor. Ja, hè? Ja, dat vind ik hartstikke leuk, joh. Die, die hey, kokspieten heb ik ook gezien, nou, de, er waren zo verschrikkelijk veel Pieten. En Americo was er weer. Maar die had ik van de week al gezien. Hè? En die, reed, Sinterklaas die was, reed, hier op het paard. Ja, die ging hier op het paard. Oh. Hij ging van de, van de boot af. En toen ging hij naar boven, naar het, naar het badhuisplein. Ja. En daar stond Americo al op om te wachten. Okay. Maar ik had Americo van de week al gezien. Want ik, ik reed met Lea naar de tandarts. En toen zei ik: Krijg nou, dan loopt Americo. Zegt ze: Nee, dat is Americo niet. Ik zeg nou ik durf te wedden van wel ja ik ken onderhand natuurlijk Americo heel erg goed dus ik zeg, dat is Americo wel. Ik wou nog een foto maken. Mm -hmm. Maar nou, gisteren zei ze... Ja, mam, je had gelijk. Je hebt inderdaad... Americo was er al een het poosje. Was hem, het, was ja, hem. Ja, het was hem. Ja, dat was hem. Die I moest zeker wennen... eerst nog een beetje aan dit klimaat. Hè? Ja. Want die is, zit natuurlijk altijd in de warmte. Nou ja, in ieder geval... Wat een geoude. Neel, zeg. Het ik is was, toch wat. Maar ja. Ik, ik keek in Meppel naar die, in, uh, die intocht. Ja. En dan zag ik ook... ook staan. Ja. En toen zagen wij... Althans, ja. mijn, mijn ja. vriendin... Wees met hem op... Ja. zijn oren gaan plat op zijn kop. Oh, daar voelde hij zich niet prettig. Nee, dat, dus wij waren al een beetje bang dat... Dat, dat uh, het mis zou gaan. Dat, dat mis, maar, maar wonder boven wonder, het gaat met Sinterklaas op televisie altijd goed, hè? Ja, ja, gelukkig wel, gelukkig wel. Maar ja, meestal is dat ook, hij is dan een beetje bang, want dan weet hij zo gauw even niet waar Sinterklaas is... maar als Sinterklaas dan gaat zitten, dan is het goed, hè? Dan, ja, okay. he, dan zijn ze weer bij elkaar met z'n tweeën... en dan vertrouwt hij op Sinterklaas. Dan zegt hij bij zijn eigenaar, nou, laat maar zitten. Ja, precies. Ja, laat maar zitten. Ja, ja. <laughs> nou ja, goed. Wat heb je nog meer In ieder geval, uh, Ja, um, even kijken hoor. Uh, wat zullen we eens gaan doen? Oh ja, bij een botsing op de kruising van de Europaweg met de Surinameweg... is een van de betrokkenen ervan doorgegaan. Nou, die krijgt niks in zijn schoen. Hij heeft, en, een, hij heeft een borrel op gehad uh, natuurlijk. Waarschijnlijk ja, waarschijnlijk, ja. Maar die heeft vast niet in zijn schoen gestaan. Een van de automobilisten reed door rood, waardoor er een aanrijding ontstond. De auto's werden aan de kant gezet en de hulpdiensten gealarmeerd. En toen de politie de plek van het incident naderde... besloot één van de betrokkenen de rennend vandoor te gaan. De politie heeft gezocht naar de persoon en heeft ook burgernet ingezet. Maar het was zonder resultaat en de automobilist is niet meer gevonden. De inzittende van de andere auto is geholpen door het ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis overgebracht. En uh, de politie in Zandvoort heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag... rond half twee uh, een 49-jarige Zwaneburger en een 23-jarige Haarlemmer aangehouden. Zij worden verdacht van het plegen van vernielingen... in een horecagelegenheid aan de Haltestraat in Zandvoort. En toen de gealarmeerde politie het duo wilde inrekenen verzetten zij zich zo heftig dat de agenten pepperspray hebben moeten gebruiken... om hen onder controle te krijgen. En beide verdachten die zijn voor nader onderzoek ingesloten. Een uh, mevrouw op de fiets is maandagochtend dus vanochtend... gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Haarlemse Waardenpolder. Rond kwart voor acht vanochtend ging het mis op de Hofmanweg bij de Oudeweg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 omdat de dieven ook sleutels hadden meegenomen, moesten een aantal van de voetballers zonder hun scooter of fiets naar huis. Spelers hebben aangifte gedaan. Nou, als, als Sinterklaas hoort wie dat was, dan gaan ze in de zak. Dat weet ik echt wel. Zeker weten. Ja. Uh, nu de grote fietsenstalling aan de achterzijde van station Haarlem klaar is, zijn ze gestart met de herinrichting van het Kennemerplein in Haarlem. Het is dus momenteel een beetje een zootje aan de achterkant van het station... en uh, ja goed, dat is dan nog heel zacht uitgedrukt. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd... en duren tot en met eind maart, begin april 2016. Het station zou bereikbaar blijven... al dan niet met wat vertraging, zo waarschuwde de gemeente al. En omdat het wegdek wordt vernieuwd... moeten eerst de kabels en de leidingen onder het Kennemerplein verlegd worden... Nou, daarom zijn de fietsenstallingen al ontruimd en staan er momenteel veel hekken en borden aan de achterkant van het station. Een weg waar het sowieso al nooit echt rustig is, dus uh, dat wordt even doorbijten. In nou, het Kennermer Gasthuis in Haarlem die, uh, voert dit jaar de ziekenhuis top 100 van het Algemeen Dagblad aan. En dat is een knappe prestatie volgens de krant, want het ziekenhuis stond een paar jaar geleden nog in de onderste regionen van de lijst. Nou, bestuursvoorzitter Peter van Barneveld die meldt dat hij heel blij is en dat er ontzettend hard gewerkt is om de kwaliteit hoog te houden. Nou, en dat heeft dus nu zijn vruchten afgeworpen. Het Kennemer Gasthuis scoort volgens de krant met name goed op de zorg voor oudere patiënten. Nou, dat thema telde dit jaar voor het eerst mee in de ziekenhuis top 100. En dat was dit, het regionale nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het westkustweerbericht luidt als volgt. Ja, ook op deze maandag blijft het onstuimig met periodiek regen. De krachtige en aan zee harde tot stormachtige zuidwesten draait naar west en neemt vanmiddag in kracht af... en de temperatuur loopt op naar maximaal 14 graden. Vanavond is het meest droog... en komende nacht gaan er enkele buien vallen. De wind draait weer naar het zuidwesten... en is krachtig aan zee... en de temperatuur daalt naar een graad of 10. Dan gaan we naar morgen. Ja, dan is het wederom bewolkt... en er valt geruime tijd buien geregen. De zuidwestenwind neemt weer toe...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 Was het weer Het liedje van de zaakting op zie je hem voor. together my imagination is so cruel picturing stukje nostalgie. Ja. Uh, zal jou misschien... Ik, nou, misschien ook wel. De, ik zal het eens maar laten horen. Ja, doe dat. Het is viniel hè. Dus het is... Uh, zo, ja, zo, we horen weer wat kraken. Zo, ja. I like the I like mine with a kiss. I like mine with a kiss. Boil of fries. I'm satisfied. As long as I get my kids. Uh, Goedemorgen, zeg. Goedemorgen. Zet, zet. moet je luisteren, zeg. Heb ik net onder het tanden gemaakt. Ik heb een lach in mijn kop. En mijn zonnepet op. Het is een dag als vandaag dat ik mijn zonnepet draag. Dat <lacht> Is aardig, hè? Hoe is-ie? Zeg, pa. Pa, hè? Je draagt helemaal geen pet. Nee, geestelijk maar, geestelijk, hè. In de geest draag ik mijn zonnepet... als ja. zijnde een symbool van een blijde stemming. Ja, U? ja, ja, ja. Wat heb je daar voor een molentje in je hand? Molentje? Ik heb helemaal geen molentje in mijn hand. Oh nee? Nou, voor mij loop jij in de geest met een molentje in je hand. Als zijnde een symbool van dat je met molentjes loopt. Die paasen, zo scherp weer, hè. Uh, waar is mijn joop gemeen voor haar ochtendkus waar oh daar hier joh Ja, oh, gekkie <lacht> zeg, wat wat wat, wat kijkt je man nou u moet er altijd zo nodig commentaar leveren op mijn ochtendkus aan joh oh he, heb je het dan al gedaan zeker <lacht> oh nou dan heb ik er zeker een shock van want ik herinner okay. me er niks meer van Ah, kom spruit laten we de goede zweer aan tafel bewaren ja uh, wat had ik nou net ook weer in mijn hoofd zand nee stap nou <laughs> ik heb helemaal geen zand in mijn hoofd nee uh, oh ja oh ja zeg dat hadden we gisteravond afgesproken hè, dat het eerst dat we vanmorgen zouden doen hè, onze briefkaart invullen voor alles op één kaart hè? ja ja dat is waar die vrije landkaart erbij zeg vooruit dus die ene plaats lag in een driehoek tussen de helder Gastricum en Horen. Hè? En de gegevens waren dat er een kaasmarkt was. Ja. <tie> Welke plaat zou dat zijn. <tie> even scherp mensen, even schat mensen. Wat, wat heerlijk enorm moeilijk hè? <tie> Volgens mijn bescheiden opinie hoor. Is het Alkmaar. <tie> Hahaha, hier nou. Ah, alk maar. Meneer trapt er meteen in vanzelf. Ah. Nou, gooi maar aan de kant hoor. Begin dan maar eens bij Deventer. Dat ligt nog niet in de gegeven hoek, pa. kijk maar op de kaart. Waar is de kaart? Waar is de kaart, zeg? Zie je wat? Alsjeblieft. Zwitserland. Hé? Dat moet Alkmaar weten. Nou, volgens mij is het een strikvraag. Ja, hoor. Volgens u is het hele leven één strikvraag, hoor, pa. Volgens mij is het schaken. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar het is Alkmaar en wij vullen in Alkmaar. Ja, vooruit, maar eigenwijs je maar. En die andere plaatje hadden we gisteravond al, hè. Dat was dus Sandam. Volgens mij is het Bussem. Ja, maar de bus ligt toch niet naar de zijn, ouwetje? Ja. En dat was gegeven. Allemaal strikvragen, maar goed, jullie willen erin trappen. Hè? Doen. Nou, even die twee... Um, die twee industrieën invullen, hè? Ja, nou, dat zijn dan... Ho, ho, ho, spruit. Geen reclame hier aan tafel, hè? Dat vullen we dan wel overzacht in, hè? Zo. Nou, en dan mag Joos zeggen... Ja, ja, dat doen we. Wistelijk. Dan mag Joos zeggen wie ze denkt... Dat er van de seniorenploegen het gaat winnen. Die uit Alkmaar of die uit Zaandam. Nee, je bedoelt die uit Schagen en die uit Bussen. Die uit Alkmaar of die uit Zaandam. Jo, denk hoor. Denk Ja, dat. Uh... Nou wat denk jij joh? Nou, uh, ik denk opeens aan, aan Gert Schuldenkeker van de klare hè. What? Ja, die, die kon dat toch zo goed, hè, raaien. Nou. Wie was Gert de dinges van de klare dinges, joh? Nou, een van mijn verloofdes van voor jouw teken. No. No. Die Gert, hè, die, die kon zo goed raaien, hè. Dan uh, zie ik, uh, Gert, ik heb vannacht weer van je gedroomd. Raai eens wat? Nou, en dan uh, raaide die het meteen, hè. Nou, uh, dat was er wel eens pijnlijk, hoor. In gezelschap dan, hè? Die goeie geld. De vraag is niet, joh, rijdt Gert goed? Nee, de vraag is, wint de seniorenploeg van Alkmaar of die van Zaandam? Die van Schagen. Ja, ik, uh, ik voel ook wel iets voor Schagen eigenlijk, hoor. Maar beste mensen, Schagen doet helemaal niet mee. Het gaat dus allemaal maar in bussen. Nee, nee, nee. Ja, hier je, nou zeg je het zelf, bussen. Nee, ik zeg niks zelf, Nou, nee, nee, nee, precies. Altijd andere nabouwen. En met zo'n ploeg moet je een prijs te winnen. O ja, o oh ja, zeg, de prijzen. De, de, Laat eens kijken, zeg. Wat zit er deze week in? Oh, kijk eens, ja. Zo'n prachtig stadskippenhok. Ja, zeg, dat kreeg ik, hè? En dan ga ik zo'n snoezig kippenbroekje voor ze breien, hè? Ja, want ik vind altijd dat die arme kippetjes altijd naar van die blote pootjes hebben. Nou ja, Thomas, broekjes, ja. Daar zijn die kippen mee geboren, joh, met die blote pootjes. ja, je toch ook? Dat zegt niks, die waar. Ik, ik zie jou al de hele dag in je blote pootjes door de remscharren, zeg. Nou, ja, dat betrekt mijn persoonlijke rook maar weer in, hè. Nou, laat eens kijken. Wat zijn er nog meer voor prijzen? Ah, een vakantie. Van veertien dagen voor twee personen naar de Bermuda's, ja. Dat is iets voor spruits, hè. Die mag er ook wel eens uit. Oh, <lacht> Voor twee personen staat er. Zeg ro, wie neem je mee? Niemand. Hey. Uh, neem mij maar mee hè hey, oude vriend van me hè. Hey. Als er nou toch iemand van ons vieren mee moet hè. Hey. Moet dat? Ja, yeah, natuurlijk is... moet dat hè. Hey. Oh nee, nee, hey. da dan blijf ik wel thuis. Yeah. Ik dacht dat er stond vakantiereis. Wenen uh, <lacht> meneer Spreut insinueert weer eens iets hoor. Nou goed, daar trekken we ons geen zekerpunt van aan, hier, mee. Hier. Een reisje van twee dagen naar, naar Rotterdam. Oh, dat is echt iets voor u, hè, pa? ja, naar Rotterdam. <lacht> Moet je geboren Amsterdammer weet je. Maar dat is geen eens een troostprijs, het is een strafprijs. <lacht> Rotterdam, zeg die vreselijke stad. En dat die mensen... Uh... Al leggen ze er nou 2000 gulden bij, dan rijden je maar nog niet naar Rotterdam, hoor. Nou, oh, maar nee, ze, ze leggen er inderdaad 2000 gulden bij, pa. Nu ja, hè? <lacht> oh ja? Hé! Hey. O oh, ja? Nou, oh, zegt, dat is toch leuk, twee dagen in Rotterdam, zeg? Ah, nou, zegt, dat is toch leuk, hè? Twee dagen tussen al die hartelijke Rotterdammers, zeg? Nou, dat is enig, hoor, daar stel ik me een heleboel van voor. Zeg, nee, nee, en daar blijft er voor mij weer niet veel over, hè? Uiteraard, oh, let eens kijken, let eens kijken, let eens kijken. Z, uh, ja, hier. En een damspel vooraf. Oh. Uh, oh, nou, dat is weer wezenlijk, hoor. Ik als enige intellectueel hier aan tafel moet voor jullie de prijzen winnen, en wat krijg ik dan zelf helemaal een damspel. En hoe gaat dat dan? Dan gaan pa en ik een spelletje dam spelen, goed. En dan sta ik na 10 minuten gewonnen. Ja, kom, kom, kom, en... jongen, ik heb je in drie zetten mat, hoor. Dan sta ik gewonnen, pa, en wat doet pa dan? Die stoot dan per ongeluk tegen het bord en alle stukken liggen door elkaar en dan weer pa doodlukt en hij gewonnen stond. Hè? <lacht> jo? Nou, ik denk liever dat ik voor die kipjes met die blote pootjes en die koude vleugeltjes... maar een broekje en een bloesje samenbreed, hè? Mm -hmm. Een overrolletje, hè? Yeah. Nou, en dan maar broeien, jongens. <decoration twee> eh, alles op één kaart, ja. Het was volgens mij allemaal in het kader van de bonte dinsdagavondtrein. En nu hoorde natuurlijk de familie doorsnee. Met uh, Connie Stewart, met Johan Kaart als, als Roos Spruit. Met Joop Doder natuurlijk als uh, opa. En uh, Koo van Dijk niet te vergeten. Uh, wie, wie deed er nog meer mee? Ja, weet jij het nog, Dolly? Nou, nou nee hoor. Nee, nee. <laughs> is dat echt voor jouw tijd? is ver voor mijn ja, tijd. Eind, ja. jaar, eind jaren 50? Ja, nou, dat is voor ik. mijn tijd, ja. Het kraakte erg, maar ik denk nee. dat er een hoop mensen toch zijn... die dat uh, best wel allemaal herkend hebben met, uh, met Connie Stewart natuurlijk. En uh, Kooverdijk, Johan Kaart, Joop Doderer. En, uh, nou, dat, ja, dat waren ze volgens mij. <laughs> We gaan uh, nog een nummer draaien voor Susie Davis. Uh, uit het verre Texas, Amerika. Je luistert mee. Uh, ik weet dat ze hier uh, enorm van genieten zal. We nemen afscheid van uw luisteraars. En uh, we zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering van Stanford Lunch. Dolly, heb jij nog uh, iets toe te voegen? Nee hoor, ik wens onze luisteraars een heerlijke maandag toe. Oh jee, ja nou, nou vergeet ik corno helemaal zeg. Onno oh, was te laat, denk ik, hè, met, uh, met de aanvragen. Ja, Kun je, nou, je morgen toch doen? Nou, ik, ik zie hem zo, dus ik zing hem wel... Ik, ik oh, dan dus zing je het zelf? Ja, dan nou, zing ik het zelf ah, even voor je meld. Oh, oké, ja. ja. Onno nou ja, heeft hem gewoon morgen te goed. Morgen draaien we Claudia de Brei. Of to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my happy I'm